Dus iedereen moet eigenlijk een pasje hebben om hier binnen te geraken. Een magneetkaartje, zo geprogrammeerd dat het alleen maar toegang geeft tot de ruimtes waar iemand moet werken. En wie heeft er allemaal zo'n kaart? De mensen van de administratie, de directie natuurlijk, alle vaste medewerkers. Dat zijn dus allemaal mensen die in theorie dag en nacht kunnen binnengeraken. Uh, als ze moeten overwerken bijvoorbeeld. Ja, in theorie wel. De artiesten en de tijdelijke medewerkers, die krijgen een badge die alleen geldig is voor een welbepaalde productie. Ja, en sommige leveranciers die hebben ook een badge natuurlijk. Meneer Kalland, hebt u er iets op tegen dat er nog mensen u enkele vragen stellen? Nog mensen? Nee, absoluut niet. U bent huisbewaarder? Uh, ja, dat klopt. Ik ben uh, concierge van het Concertgebouw. <laughs> ja. Concierge. Uh, hoe oud bent u? Of hoe jong, als ik dat vragen mag? Uh, u, u mag nog zeggen hoe, hoe jong. Ik ben ik ben 35. 35. Ja. En uh, bent u getrouwd? Het is nogal een ondervraging, hè? Is dat vragen? Uh, dat zijn al eerder onbescheiden vragen misschien, maar ik wil daar gerust op antwoorden. Ik ja. heb daar geen probleem mee. Nee, ik ben, uh, ik ben niet getrouwd. Ik, ik woon alleen. Ja, ja. Uh, zou u kunnen zeggen dat het uh, concertgebouw optimaal beveiligd is qua camera's enzovoort? Zou u dat kunnen beweren? Oh. Wat is natuurlijk optimaal? Uh, ja, ik, ik, we mogen toch wel zeggen dat er overal uh, camera's staan aan alle in- en uitgangen. Ook aan de nooduitgangen uiteraard. Uh, in, in de hal uh, waar ik de pink gevonden heb, is er ook een, een camera op de vestiaire gericht. Uh, en, en ik doe natuurlijk ja, minstens twee, drie rondes per nacht daar nog eens bovenop. Dus ik vind dat het toch eigenlijk wel voor zo'n gebouw toch wel behoorlijk goed beveiligd is. Ja. Uh, u hebt de pink gevonden? Zou u kunnen zeggen dat het mannelijk of vrouwelijk is? Uh... Een vrolijk. Ja, ik kan u verzekeren dat het, het is geen prettig zicht is. Om... Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik vermoed dat het een mannenpink is. U vermoedt dat het een mannenpink is. Maar, maar ik, ik ben daar natuurlijk niet helemaal zeker van. Worden de beelden van die camera's bewaard? Een tijdje toch? De recorders staan bij de artiesteningang. We kunnen daar misschien straks eens gaan kijken. Bij de artiesteningang. En die fameuze artiestenbadges worden daar natuurlijk ook geregistreerd. Ja, ja, al die informatie gaat trouwens rechtstreeks naar de centrale computer. Want die gegevens worden ook gebruikt voor de berekening van de werkuren en zo. Ja, met andere woorden, pure Big Brother. Ja, <laughs> zo zou je het kunnen noemen. Waar u juist specifiek de pink gevonden hebt, meneer Caland? Wel, uh, ik, ik kwam uit de lift uh, in, in de hol van het concertgebouw. Dus, en en ja, daar zag ik hem dus liggen, tussen de lift en de trap, zeg maar. Uh, ja, eerder, eerder bij de trap. De, uh, de trap. En ja. naar waar uh, leidt deze trap? Ja, uh, terug naar, naar boven uiteraard. Uh, terug naar boven? En ja, naar de loges is dat uh, de, het artiestenfoyer, uh, de, de decors, het podium, maar enfin, uh, alles wat zich daar verder in dat concertgebouw bevindt. Uh. En uh, waar hebt u uw, uw optrekje? Hebt u daar een optrekje in, in het uh, gebouw? <laughs> dat ben, uh, enkel en alleen van u is? Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb het voorrecht om, om in het concertgebouw te mogen wonen. En dat is... Uh, dat is helemaal bovenaan, dus het hoogste punt. Ik heb dus ook een, een schitterend uitzicht op het uh, Albertpark. Wanneer hebt u die pink gevonden? Na mijn ronde, dus we spreken over uh, half elf uh, s'avonds. Was die pink nog bloedig of zo? Uh, die pink was niet meer bloedig, maar ik kan u toch verzekeren dat het geen uh, ja, dat prettig is, zicht was. Dat geen, nee. Uh, en hebt u tijdens, hebt u tijdens uw rondtijding nog andere mensen in het gebouw tegengekomen? Bijvoorbeeld was Max Kluister daar nog ofzo? of zo, andere uh, personen die in het stuk uh, uh, meespelen of uh, andere personeelsleden of zo die, die zich met de productie bezig Nee, nee, kijk, het is zo, ik, dus ik heb die pink na mijn laatste ronde, dus dat, dat is ongeveer half elf geweest, gevonden. En iedereen had eigenlijk al uh, rond tien uur het gebouw verlaten. En liep hier dus nog tot tien uur volk rond? Een groot deel van de ploeg van Vagevuur was hier nog. Die zijn volop aan een voorbereiding bezig. De ploeg van Vagevuur? En wie is dat dan? Uh, bijna de volledige technische ploeg. Een paar figurantes, de actrices. Op uh, Merel Martens en Edwina van der Weijdena, die waren al om zeven uur weg. Die heb ik niet meer gezien trouwens. Ja, en uh, Mr. Max Kleisters, die was om zeven uur ook weg. Ja, dat is die Amerikaanse regisseur, <lacht> ja. hè? Ja. Van die Vlaamse regisseur die het in Amerika gemaakt heeft. Het groot licht van Amerika, ja. <laughs> u loopt precies niet hoog op met hem. Onder ons gezegd en gezwegen, veel wind. En voor de rest... <laughs> ja, hoe dan ook. Uh, meneer Kluisters was dus ook al weg om zeven uur. Wie was Max Kluisters, wacht eens, die is wel teruggekomen. Hè? Rond een uur of negen, uh, kwart na negen. Hij is dan samen met de rest vertrokken tegen tien uur. Bent u daar zeker van? Ja, ja, ja. Ik heb hem zien binnenkomen en zien vertrekken. Wie was er verder nog? Oh, uh, nou, laat mij eens nadenken. Ja, neem maar rustig de tijd, meneer Callant. Uh, ja, u mag Lorenzo zeggen hoor. Ja. Kan ik u trouwens iets aanbieden om te drinken? Wel, uh, hebt u misschien een uh, duvel in huis? Uh, nee, sorry. Ah. Uh, een wit wijntje misschien? Oh. Ik heb een flesje koel cool staan uit de Maridon. Je ooit al eens van gehoord. Ah. Dat is een kleine wijnstreek in het zuidwesten van ah, Gascogne. Je ja, ja, ja. Ja, moet dat eens proeven. Dat oh, is... Maar die ken die. Oh. Ik koop namelijk elk jaar primeurwijn uit die buurt. Colombel. Oh. Heb je daar al eens van gehoord, Lorenzo? Ja. Schitterend. U bent een kenner. Ah. Kan al zo'n vermoeden. Zal ik ons bedienen? Hè? Dan kan uw been wat rusten. Oh, Na vijf jaar ben ik dat anders wel gewoon hoor, commissaris. Zeg maar, Pieter, hè? nu we samen wijn gaan proeven, moeten we toch niet meer zo formeel doen? <laughs> Ach, je zit daar dus al vijf jaar mee. Een blijvend letsel. Kalant heeft hij het aan zijn been. Is dat gebeurd door een ongeluk? Of, uh, mag ik uh, dat nog vragen? Uh, u mag dat vragen, ja. Ik heb, ik heb uh, vijf jaar geleden een, een, een serieus auto-ongeval gehad. Ja. Ah, ja, ja. ja. En uh, u, uw naam komt mij zo bekend voor. Hebt u misschien nog ooit gedanst in een ballet van Vlaanderen? Of uh, ergens uh, zo niet? Ik vind dat heel lief dat u dat zegt, inderdaad. In, ik zal maar zeggen, in een, in een vorig leven was ik inderdaad balletdanser. Hij was een danser. Ja, ik dacht al dat jij geen gewone conciërge waart, Lorenzo. Uw appartement is met veel smaak ingericht. Volgens mij is die sofa hier van een bekende ontwerper. Ja, die is een Italiaans design uit de jaren zeventig. Dat heb ik op de rommelmarkt voor een abbekrats op de kop kunnen tikken. Net trouwens als die stoel waar je op zit. Ook ja. voor een abbekrats. Ah, ja. Ja. Ik ben hier maar de conciërge van het Concertgebouw. Van een glansrijke theatercarrière gesproken. Maar pas op, ik geef niet op, hè. Ik ben al een tijdje een regie en een choreografiekursus aan het volgen. Dat is mijn nieuwste droom. Hier ooit staan met een eigen gezelschap. Dat wil ik nog beleven. Zo, alsjeblieft, uw wijntje. Dank u. Gezondheid, hè. Gezondheid. Oh. Lorenzo, zalig, hè. Ach. Nog een beetje bijschenken? Vooruit Niet te veel, hè. <laughs> En uh, wilt u dan ook eens de namen opschrijven van al wie hier volgens u tot tien uur in huis is geweest?